Middernacht, het begin van vrijdag 25 november. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Egypte hebben de militaire machthebbers... oud-premier Kamal Gansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Gansouri wordt zelf de nieuwe premier, melden staatsmedia. Het vorige Egyptisch kabinet stapte deze week op... in verband met de rellen op het Tahrirplein. Gansouri was tussen 1996 en 1999 ook premier. Veel Egyptenaren zagen hem als een integere, niet-corrupte politicus. Het Utrecht Medisch Centrum opent begin volgend jaar de eerste eicelbank van Nederland. UMC-gynacoloog Fauzer zei dat vanavond in Nieuwsuur. Een eicelbank helpt onvruchtbare vrouwen aan een eicel van een andere vrouw. Tot nu toe moesten ze daarvoor op zoek op internet of in het buitenland. Het UMC wil vrouwen tot 50 jaar helpen. Vrouwen die eicellen doneren krijgen een vergoeding van 1000 euro. Staatssecretaris Bleker gaat opnieuw om de tafel met de provincies... vanwege de bezuinigingen op natuurbeheer... Bleker wil het beheer van natuurgebieden overhevelen naar de provincies. Die krijgen daar 100 miljoen euro voor. Maar ze zeggen dat ze minstens 250 miljoen nodig hebben. Bleker wil bekijken of er inderdaad meer geld nodig is. Op het Paterwoldse meer in Drenthe is een boot met de Rob Sinterklaas gekapseist. De Sint was ingehuurd door RTV Drenthe voor de opname van een tv-programma. De Sint ging met enkele pieten in een veel te klein bootje het meer op. Enkele tientallen meters van de oever sloeg het bootje om. RTV Drenthe zette de beelden op haar website. Die beelden trokken zoveel belangstelling dat de site urenlang plat lag. De Nederlandse volleybalploeg ontbreekt volgend jaar op de Olympische Spelen in Londen. De mannen verloren in het pre-Olympisch kwalificatietoernooi met 3-2 van Kroatië... en zijn daardoor uitgeschakeld. Nederland gaf een 2-0 voorsprong weg... en liet in de vierde set vier wedstrijdpunten onbenut. De volleybalvrouwen kunnen zich nog wel plaatsen voor de Spelen. Het weer vannacht droog, minima van 8 graden aan zee... tot 4 in het zuidoosten. De dag begint droog, maar daarna vanuit het westen regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Delft. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Sloten. Er is maar één rijstrook beschikbaar... Op de A10, Ring Amsterdam, uh, richting de Nieuwe Meer vanuit Watergaasmeer, staat daardoor een file tussen de Rij en knooppunt de Nieuwe Meer van 2 kilometer. Komt u op de A10 vanaf het Koenplein richting uh, knooppunt de Nieuwe Meer, dan is daarbij het knooppunt de verbindingsweg naar de A4 dicht. En dan op de A12, Utrecht richting Amsterdam, richting Arnhem, herstel tussen Maren en Veenendaal West, daar staat een file van 3 kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn het Plag. Goedendag en hartelijk welkom bij deze Casa Luna. Morgen rond deze tijd dan is in Amsterdam de Nacht van de Rechtsstaat aan de gang. En dan wordt er volop gediscussieerd over onder meer het imago van de rechtspraak. Daar kun je natuurlijk uren over praten. Voor zover ik zo snel kon bedenken, behoort de rechter nog tot een van de weinige beroepsgroepen in Nederland waar je voor op moet staan als die binnenkomt. En eigenlijk is dat een typisch touwtje van met de mond beleiden geworden. Want tegenwoordig is het respect voor rechters helemaal niet zo groot meer als vroeger. En zitten ze juist eerder in dat maatschappelijke verdomhoekje. Want ze zouden te soft straffen, ze zouden niet luisteren naar de samenleving, ze zouden allemaal te elitair zijn. Nou, daar ga ik vannacht over praten met een rechter, strafrechter Nol van de Ven. Welkom. Dank. U heeft samen met vijftien anderen een hoofdstuk geschreven voor het boek... Rechtspraak is mensenwerk. En u dan voor de afdeling strafrecht. Heeft u dat gedaan? Nou, we hebben het niet zozeer zelf geschreven. We zijn geïnterviewd. En het is geschreven door uh, Van Kleef en zijn dochter. Ja. En ik begreep dat daarna konden de alle rechters... <lacht> zeker, zeker. ...eindeloos ja, overheen ja, gaan ja, om te ja, kijken of alles netjes ja, geformuleerd ja, was. Dat ja, ja. <lacht> heb ik ook drie keer er gedaan. Veel ja. Ja. eruit ja. gehaald? <lacht> Nogal, ja? nogal. Okay, ja. Omdat u ja. verkeerd geciteerd was of omdat u dacht... nou, ik vind het toch niet zo fijn als dat naar buiten komt. Beide. Beide, ja. Beide. Dat is ook gelijk waar we het vannacht over zullen hebben. Ja. Over die openheid uh, van rechters, waar het nog wel eens aan ontbreekt. De rechters liggen onder een vergrootglas tegenwoordig. Zoals meer beroepsgroep hoor, maar rechters in ieder geval. Van de zomer was er ook nog wat te doen over bijbanen van rechters... die ze niet op wilden geven. Ik dacht, ik, ik verdiep me even in uw nevenfuncties. Ja, die zijn bijzonder. Ja. Die zijn nee. bijzonder inderdaad. <laughs> voorzitter van de tafeltennisvereniging, dat klopt nog steeds. Dat klopt. Ja. En voorzitter van de Hollandse sint Bernard club Ja, ja. Fantastisch. Um... U heeft zelf ook een sint Bernard. Hebben we, hebben we gehad. Okay. Ja. En dankzij mijn vrouw uh, ben ik voorzitter van de Hollandse Zit dat Club geworden. Het leuke is, ik zat even een beetje te ja. kijken op karakteristieken van Sint Bernard En dan staat er netjes geformuleerd. De Sint Bernard is een imposante, maar rustige hond. Ondanks zijn grootte is hij zeer sensibel en heeft hij een goed karakter. Nou. Maar er moet ook rekening gehouden worden met een zekere maat van eigenzinnigheid. Ze zeggen natuurlijk altijd dat baasjes en honden op elkaar lijken. Hij was van mijn vrouw. <laughs> <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, nee, maar het, kan, wel, het klopt wel. Qua, klopt qua wel. formatie ja. ik in ieder geval wat overeenkomsten. Ja. Toch? Ja. Het rustige karakter uh, klopt niet helemaal. Maar de eigenzinnigheid dan misschien wel? Zeker. Ja. zeker, ja. zeker. Ja. Want als u zelf zou typeren als rechter... wat voor type rechter zou u dan... over uzelf zeggen? Nou, rechters... over mezelf zou ik zeggen... Uh, iedere rechter heeft een mate van eigenwijsheid bij zich. Daar zit het woord wijsheid in... en het woord eigenheid in. Als je niet eigenwijs bent... en niet zelfstandig... niet doortastend... confronterend... en dan heb ik het met name over de strafrecht, strafrechter. En alhoewel strafrecht een heel klein deel... van het Nederlands recht mm -hmm. is natuurlijk. Het is maar 15 procent al van... civiel- en bestuursrecht en andere takken van sport... zijn uh, eigenlijk... Uh, minstens zo belangrijk. Ja. Maar, maar het wel hetgeen waar wij het, het meest ja, over horen. We ja, staan niet zo ja. uh, sterk in de aandacht... Um, maar ik zou mezelf uh, nou, typeren als robuust, openhartig, confronterend zeker. En uh, ja, op zoek naar de waarheid. En dat kan soms pijn doen. Ja. Ja. Ja, die kan ik ook niet direct linken met een sint Bernardont. Dat moet nee, ik eerlijk toegeven. Nee, dan nee. neem ik er genoegen mee dat u zegt ja. hij, is van, uh, hij was van mijn vader. Nee. Ja, sint Bernard hond zoekt slachtoffers en die vind ik natuurlijk ook onderweg. Uh, ja, strafrecht. maakt u ze ja. ook of dat niet? Nee, niet nee, dat ik weet. Nee. Wij gaan het zo hebben over die nacht van de rechtsstaat... waar uh, morgen nacht volop gediscussieerd over wordt... en morgenavond ook al in, uh, in Amsterdam, in Felix Meritis. Huh. Voordat we dat doen, wil ik even aan u de voicemail laten horen... die uh, Frank gisteren, die hier zat, uh, voor u heeft achtergelaten. Met welke vraag? Er is één nieuw bericht. Hylène Frank hier. Bij jou is nol van de gast. Hij is een strafrechter. Een van de geportretteerden in het boek Rechtspraak is Mensenwerk... Nu ben ik benieuwd. Gaat hij zelf wel eens zijn boekje te buiten? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. In welke zin dan ook? Gaat hij zelf wel eens zijn een ja. boekje te buiten? Ja, ik heb net ja. gezegd, rechters liggen vaak onder hun glas. Nee, nee <laughs> ik ga wel eens mijn een boekje te buiten en dat, uh, dat is vrij onschuldig. Ik uh, realiseer me heel goed dat ik uh, rechter ben. Maar soms lastig. Ook als je in je vrije tijd beweegt. Zeker als je op een dorp woont, uh, net als ik. Uh, iedereen weet eigenlijk wel dat je rechter bent. En ja, daar hou je toch uh, bewust en onbewust rekening mee, maar ik ben niet de rechter die nooit door het rode stoplicht loopt. Lopen, als het me te okay. lang duurt, ik zal er niet doorheen rijden. nee. En als ik dat doe, dan doe ik dat uh, on, uh, ja, uh, onderdacht en uh, onbewust. Maar uh, ik, ik, ik ga ook niet te langzaam verwachten bij een rood stoplicht. Nou, dat hmm. soort dingen. Nou, dat doe ik dat wel, kan ja. wel. Ja. Ja. Ja. Maar veel gekker is het eigenlijk niet. Nee? Nee. Mag een rechter dat? Door rood licht lopen? Nou, het was een van de stellingen vanmiddag bij het RAIO-congres. En uit mijn hoofd gezegd... Het RAIO, dat uh, zijn aankomende rechters? Dat zijn aankomende rechters, rechters, ja. En het was een congres in een bos. En uh, aan de hand van stellingen. En een van die stellingen was, uh, was deze. En daar waren de meningen uh, ja, redelijk verdeeld over. Ja? Ik geloof 70% zei nou dat... Uh, je moet het niet doen, maar we doen het toch. En 30% zei het, uh, nee, dit kan niet. Maar, dat is niet zeiden dus dan ook Dat zij het ook nooit deden. Ja. Okay. Niet betamelijk voor een rechter. Okay. En daar uh, letten ze ook u? op. U staat aan de kant: het moet kunnen. Nou, ik zeg niet dat het moet kunnen. Maar hij het, doet het. het. het, het, het, het, het daarom. Ja. Het gebeurt. Ja. Het gebeurt. Goed. En dat doe je dan in steden, dat is Utrecht en Amsterdam. Nou, we kennen het allemaal. Ja, ik neem aan dat dorp waar u woont dat er geen verkeerder is zijn. Nee, dat dacht nee. ik al. Het nee. is een klein dorp, inderdaad. Die nacht van de rechtsstaat, daar wil ik het met u over hebben. Want er valt, nou ja, het is eigenlijk al jaren aan de gang... dat, dat, die, dat er zoveel meer kritiek vroeger was waar de rechters. Dat was toch een autoriteit. En dat is al... Ja, ik zat te bedenken wanneer dat nou eigenlijk is gekomen... dat er steeds meer kritiek op is gekomen. Maar ik kon het antwoord niet vinden. Ik weet niet of u, dat, of u het heeft. Nou, het is iets van... Uh... Ja, de, toch in feite van alle tijden. Uh, als je kijkt naar de Hoge Raad bijvoorbeeld in de, in de Tweede Wereldoorlog... en dan heb ik het over de Hoge Raad... die heeft zich in die tijd niet zo betamelijk uh, gedragen. En daarna, uh, kort daarna, is er natuurlijk veel kritiek uh, op geweest. In de jaren tachtig heb je het ook gehad... dat er uh, veel kritiek was uh, op de rechterlijke macht... En eigenlijk heb je... Wat was de kritiek toen? Uh, ja, eigenlijk hetzelfde als nu. Ivoren Toren, uh, onbegrijpelijke vondsen. Dat hoor je nu nog, ja. ondanks dat er onvoorstelbaar veel aan wordt gedaan... om, ik zal niet zeggen, alles in Jip en Janneke taal te schrijven... maar in ieder geval die vondsen kort, bondig en duidelijk te maken. Um, ja, uh, niet luisterend naar de burger. Ja. Doof voor de burger, om ja. het zo maar te zeggen. Uh, ja, niet voldoen aan, aan wat er in de maatschappij ja. leeft. Hè? Dus ja. dat er een steeds groter contrast tussen ja. ja. ja. ja. is. Nou ja, en je ziet dat de rechtelijke macht... en dan heb ik het met name over de zitters, dus de rechters. Mm -hmm. Het openbaar ministerie staat toch iets meer bedreven in. Kan het ook iets makkelijker, omdat ze tussen, haakjes, nou ja, of tussen aanhangstekens... toch een zekere partijdigheid nou, ja. hebben. Kunnen daar ook iets vrijer, uh, vrijer mee omgaan. Maar bovendien stellen iets voor en dan u als rechter heeft ja, het eindoordeel. Ja, ja, dus ja. ja, ja. Iedereen en, is eerder kop van jut natuurlijk dan degene die ja, het, het voorstelt. Ja, rechters hebben jarenlang voorgehouden. De rechter spreekt via zijn vonnis. Ja, dat is onvoldoende. Dat is onvoldoende. Je moet, uh, nou, dat? Nou, in die zin is dat onvoldoende dat de maatschappij meer vraagt. De maatschappij bestaat tegenwoordig is snel, vluchtig. Uh, wordt veel op beelden gereageerd. Ja, en dan kun je wel zeggen, ik spreek via mijn vonnis. Ja, als niemand het leest, dan... Nee. Uh, en daar moet je iets mee. Ja. Dus je moet in contact met die maatschappij. Je moet in gesprek met die maatschappij. Je moet uitleggen wat je doet. En daar doen we, ook als zittende magistratuur, de laatste, nou, de laatste drie, vier jaar eigenlijk in beduidende mate steeds meer aan. Maar doet u dat in de bos bij uw rechtbank? Of nou, dat, niet alleen in de bos. Je, het je, het hebt allerlei, uh, je hebt allerlei uh, uh, ontwikkelingen. Je hebt bijvoorbeeld Meet the Judge, waar rechters in gesprek gaan met allerlei burger, uh, burgergroeperingen. Uh, mensen van uh, slachtofferhulp, maar ook op bezoek gaan in de moskee. Uh, uh, scholen bezoeken. Uh, nou, allerlei belangengroeperingen binnenhalen en daar gewoon vrijelijk mee praten. Maar wat vertel je dan over hoe de rechtspraak nou, werkt? Nou, of je, wat je vertelt hoe de rechtspraak werkt, maar je wordt bedolven onder de vragen. Wat voor vragen krijg nou, je Nou, Vragen waarom? Uh, um, nou, ook concrete vragen over zaken, daar moet je natuurlijk mee uitkijken. Zeker als er nog onder de rechter zijn. Maar uh, dat mensen soms gewoon niet begrijpen waarom iemand uh, vrij wordt gelaten. Terwijl de hele pub publieke opinie op zijn kop staat. Ja. En, uh, ja, uh, kunt u dat altijd uitleggen? Ja, dat moet je altijd wel uit kunnen leggen. Ja, maar zal... kunt u het ook ja, altijd ja, ik, uitleggen? Ja, als ik mensen vrijlaat, kan ik het uitleggen. Ja. Ja. Maar ook van uw collega's ja. af en toe oordelen? Ik zal niet zeggen dat iedere, uh, iedere rechter uh, altijd foutloze beslissingen neemt. Maar ik kan het... In 99% van de gevallen kan ik het uitleggen van collega's. Ja, wil dan wil niet zeggen niet zeggen dat wil alleen niet zeggen dat u het zelf had publiek, gedaan. Ja, dat de publieke opinie er mee eens is, of de, de, de burger. Maar je kunt het wel uitleggen. Ja, nou, dat is wel een interessante, ja. je moet het kunnen uitleggen. Maar in hoeverre moet het, moet het gelijk getrokken worden? Moet je dus meer zorgen ja. dat dat op één lijn komt? Of moet je juist zeggen, nee, daar zijn wij als rechtspraak helemaal niet voor. Nou ja, daar is maatschappij... je wel voor. Rechtseenheid is een, is een, is een, is een groot goed. En het uh, is een kwaliteitsaspect van rechtspraak. Hè? Je moet uh, gelijke gevallen zoveel als mogelijk. Nee, dat begrijp ik. Maar moet je door wat er in de maatschappij leeft en de onrust die er eventueel is, moet je dat altijd mee laten wegen en je oren daarna laten hangen als rechtspraak zijn. Nou, je moet in, bij voorkeur niet je oren laten hangen, want dat heeft een neg uh, negatieve klank. Maar je moet er wel rekening mee houden. Ja. En in welke mate je het laat meewegen, ja, dat is weer een andere vraag. Ja, want het moeilijk is dat ja. tegenwoordig in de maatschappij heel veel dingen op emotie. Ja. Worden ja. beoordeeld. Ja. En als je dat in de rechtszaal laat toestaan. want zover ik weet. moet een rechter toch vooral op basis van bewijs een oordeel vellen. en niet op basis van of iemand gaat huilen of niet. Op basis van feiten en op basis, ja, op basis van vaststaande feiten. en ja, dat kun je bewijs noemen. Daar, en zeker in het strafrecht, daar moet je op oordelen. Anderzijds, rechtspraak is niet emotieloos. En die rechters zijn ook niet emotieloos en uh, zeker met de versterking van de positie van het slachtoffer in de rechtszaal... Hè, wat een betere en sterkere plaats krijgt uh, dan voorheen... Ja. Dan, uh, ja, dan gieren de emoties wel eens door die rechtszaal heen. En het is ook zo dat het voorkomt dat als slachtoffers of nabestaanden... van iemand die bijvoorbeeld uh, doodgereden is, dood door schuld... is een misdrijf, er staan hoge straffen op... Wat voor straffen zijn erop? Nou, dat staat uit mijn hoofd gezegd ongeveer negen jaar op. Tot, het, het, het is recentelijk verhoogd. En dan heb je dus ook zaken waarbij een, een, nou, een, een voorbeeld, een jonge man... die echt ondoordacht, onbesuist, verkeersgedrag vertoont. Twee, drie keer door het rode stoplicht rijdt, midden in de nacht, hè, niet druk. Veel te hard rijdt, 140, 150 en dan een fietser schept. En het zal je dochter maar zijn of je zoon. En dan zitten er toch drie nabestaanden ja. in die zittingzaal. En dan heb je dus een jongeman met een blanco strafblad... die een, ernstige, ja, een ernstig feit heeft gepleegd. Uh, hij zegt, ik heb dat nooit gewild. Daarom is het ook een schuldmisdrijf, hè? En dus het geen opzet, maar schuld. Mm -hmm. Dat ligt een slag anders. Um, maar die nabestaanden, ja, die zitten daar met iets heel anders. Daar zit degene die hun dochter of hun zoon ja. heeft doodgereden. Ja. Nou, ga daar maar eens mee om. ja. Dat betekent dus dat strafrecht is vrij kaal en emotieloos. Dan moet je eerst in die zittingzaal. Natuurlijk moet je dan aandacht aan de slachtoffers in de letterlijke zin uh, uh, geven. Uitleggen dat het recht redelijk emotieloos is. Dat het een kille zakelijke behandeling wordt. En dat, uh, dat slachtoffer op, of, of de nabestaanden op enig moment aan het woord komen. Nou, en dan moet je zien wat er gebeurt in zo'n zaal. Ja. Als daar een vader of een moeder of een oom... Uh, Naar nou, anderhalf a vier. Uh, uh, anderhalf a viertje hebben. en aangeven wat de gevolgen zijn. van wat hier gebeurd is. Nou, dat is. schrijnend. En dan zie je ook dat het muisstil wordt. Wat je dan verstandig. als je er verstandig aan doet. dan uh, onderbreek je daarna de zitting vijf of tien minuten. want dan moet je weer zakelijk verder. Ja. Dus je moet je daar wel. je moet daar enorm veel aandacht voor hebben. En natuurlijk hou je daar dan doet dan ook dat ook iets mee met die rechter. Ja. Dat doet iets met je. Alleen je hebt het dan in raadkamer met z'n drieën. Moet je proberen daarvan los te komen. Ja, want ik zit te denken. Het moeilijke is dat als, en hoe weeg je als iemand... Nee, maar als iemand dus niet die familie heeft die daar komt dan zou dat dus betekenen dat, uh, dat het meeweegt in de straf. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat, dat mag natuurlijk ook geen rol spelen. Ieder het, ja, leven maar, wat dan sneuvelt door iemand die zo roekeloos lijst... is toch even erg? Of iemand nou een familie heeft... die daar uh, nog iets extra's aan wil toevoegen? Ja, nee, dan kun je zeggen dat is even erg. Maar als je drie uh, nabestaanden, een vader en moeder... Uh, in een zittingzaal hebt en je ziet visueel wat het met mensen doet... dan komt dat binnen. Ja. En natuurlijk probeer je je daarvan los te maken. en, probeer, en, en, en, en, en probeer je, Maar je, je kunt dat niet van je Netflix blokken. Nee. En natuurlijk speelt dat een rol. Ik zal niet zeggen dat dat jaren verschil in straf oplevert. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar ik sluit ook niet uit dat daar verschil in strafmaat nee. in zit. Dat sluit ik niet uit. Dus in zoverre is, is emotie, want dat is het dan natuurlijk... Ja. is wel iets meer ook in de rechtszaal toegelaten de afgelopen ja. jaren. Nou ja, ja, dat zie je wel, ja. ja. ja. Dus dat ligt dan wel dichter bij de, de maatschappij. Maar je moet ja. ook niet meegaan in, in de hypes en boosheid. En... Nee, daar moet, dus, moet je niet meegaan. Daar moet je soms rug, is het fijn als er nog ja. een kalme partij is. Nee, die... je moet je rug uh, recht durven te, te houden... In, in, nou ja, in, in, in, in zaken waar mensen van belaging of uh, anderszins beticht worden... en het hele dorp en de pers zich daarover ja. uh, buigt... en vindt dat het zo is. Maar je hebt geen feiten of omstandigheden... Nee. Ja, dan moet je dus durven te beslissen tegen de stroom in... dat, zo, dat er geen uh, redelijke verdenking is van ja. een strafbaar feit. En dat dan zijn juist loslaten. de dingen die dan vaak in het nieuws ja. komen... Ja. en ja. waardoor ja. veel rechters dus, of de rechtspraak... de stempel opgedrukt krijgen ja. van... ze hebben geen voeling meer met de maatschappij. Ja. Ja. En dan zou je als rechter moeten durven... of je dat daardoor nou door een persrechter laat doen... of, of je doet het zelf. Uh, zelf is misschien niet zo makkelijk, maar door een persrechter... dan zou je veel meer moeten uitleggen wat er aan de hand ja. is. Maar daar is toch voor mijn gevoel... nog steeds een huiverigheid voor om dat te doen. Nou, een huiverigheid denk ik niet. Uh, ik weet niet of... Nou, ik uh, zie weinig rechters uh, in media optreden, hoor. Ja, dat ligt ik vind het heel fijn mee, dat u uit die vorige toren al, uh, waar hier naartoe bent kijkt, gekomen. Hè, je daar kijkt, uh, ja, nou ja, ik zou ook wel willen dat rechters meer in de media optreden. Maar ik vind ook dat rechters moeten durven te zeggen dat ze in sommige programma's gewoon niet moeten gaan zitten. Zoals? Als het allemaal. Nou, in programma's. In programma's waar het eigenlijk uh, het amusement de boventoon voert. Noem, namen, rugnummers. Waarom? Nou ja, dan wil ik ook weten wat u bedoelt. Maar u bent u niet op een mond Nou, ik zou, vallen, niet, nee, ik, zou niet L, ik zou niet bij voorkeur een RTL boulevard gaan zitten. Nee. Terwijl daar wel iemand van het OM optreedt. Ja, ik wou het zetten. En wat, dat horen, is en wat zie ik dan? Dat iemand van het OM uitlegt... aan de hand... Nou ja, met name uitlegt... en ook uitleg geeft over lopende zaken. Maar dan wordt het vrij snel technisch. Maar die rechter is degene die gaat oordelen in die lopende zaak. Het is veel makkelijker om een mening te hebben... Of een, uh, of, een, of een eis uh, neer te leggen zoals het OM doet. Ja. Maar als rechter moet je onpartijdig zijn. Objectief. En daar kun je dus niet aan meedoen. En niet in dit je... soort programma's, nee. maar in ja, een, ja. een actualiteitenprogramma. Op dat programma? moment ben je dus, als die zaak onder de rechter is... ben je eigenlijk... ja, monddood is een oh, ja, groot eigenlijk. woord. Maar dan moet je terughouden, enorm terughoudend zijn. Ja. Dat gebeurt ook, toch? Ja. Ja, ja, ja. Ja, maar zeggen. Maar waarom leg je dat niet naar de rand uit, denk ik dan? Waarom zou je dat niet ja. moeten durven dat je naar de rand als die zaak onroepelijk is, hè, geen ja. rechtsmiddelen meer tegen openstaat... dat je daar nader uitleg over verschaffen. Ja, maar dat waarom dat gebeurt raar... dat dan niet? Of zo weinig? Nee, ik, weet het niet. ik weet het niet. Ik vind dat we te weinig doen. Je ziet het maar wel. doet u het zelf wel dan? Nee. En waarom niet nee, dan? Gaat nee, dan... Ja, omdat het me niet gevraagd is. En dat maar is, hebben we ja, dan, dan niet dezelfde neiging? Nee, ja. nee, die is te makkelijk. Um, ja, het zit niet in de cultuur. Er wordt wel veel over gesproken op dit moment om het wel te doen. Er wordt wel veel over gesproken. Ja. En wat, wat, ik veel, ja, wat ik wel veel van collega's hoor, en dat vind ik eigenlijk zelf ook... als je dat doet, kijk, rechters kenmerken zich door uh, genuanceerd te zijn. En uh, wij spreken altijd in zinnen, laat ik maar in de wijven omspreken... dat zou zo kunnen zijn, althans, het zou ja. ook zo kunnen zijn, althans... <lacht> en er komt er nog een, en er komt er nog een, en er komt er nog een. En dan is iedereen al weggezapt, zeg maar. Dan is iedereen al weg. Ja. Nou, dat, dus daar dat... zou je veel meer op moeten ja, treden, daar zou je naar moeten kijken. Ik zeg niet dat je in one-liners moet vallen, zeker niet. Maar ik wil wel even een fragmentje met u beluisteren uh. van de wereld draait door. Want vandaag stond in de Volkskrant een heel, uh, een heel verhaal naar aanleiding van die nacht van de rechtsstaat. Hè, we, wat voor ons nu ook aanleiding is dat ik met u zit te praten. met Bart Nieuwhuizen. Ja, Benedict van het Openbaar Ministerie. En, en, en Prem. Advocaten uh, ja. Benedicte Fiek, die uh, strafadvocaat ook is. Hè, en ja. uh, Prem Radekission. Oorspronkelijk ook advocaat, maar ja. meer een soort stem des volks... en kan zich veel boos maken over dingen. In de wereld draait door. Stem, ja. in, uh, ja. Hij heeft zeer veel stem en volume, <lacht> absoluut. Moet ik u meteen gelijk ingeven. <lacht> Ze hadden een, uh, de Volkskrant heeft een fragment uit de Wereld Draait En dat ging over als je een inbreker in je huis betrapt. Hè? Wie, ja. wie zit er dan fout als die inbreker in elkaar geslagen wordt? Of als het daarbij uh, die inbreker uiteindelijk misloopt? Moet jij dan als bewoner opgepakt worden? Hm. Of is de inbreker de fout? Hè? Premier Rutte heeft er ook een keer een uitspraak over gedaan. Ja. Ik wil dat kort fragmentje daarvan nog even beluisteren. Mocht u onverhoogd geconfronteerd worden met een inbreker in huis en u slaagt erin om die met een paar ferme tikken het huis uit te jagen... dan wordt de inbreker in de boeien afgevoerd. En niet u, zoals nu, op dit moment nog te vaak... Het geval is. Ik vind dat iedereen die in je huis komt... nu met zijn fikken van je spullen af moet blijven... Slam met die dood. Dat zijn van die one-liners die het natuurlijk doen. Want wie is er nou op tegen... dat mensen hun eigen spullen of hun geliefden ja? verdedigen? Maar zet er Daar zo een sterke one-liner tegenover maar, dan. Nee, maar een, ik, ik hou niet van discussiëren in one-liners. En dat is ook het probleem van deze tijd... dat alles zo gesimplificeerd Neemt wordt. Neemt u even rustig de tijd. Ja, het cynisme droopt er vanaf. <lacht> ja, ja. Wat vindt u ervan? Ja, wat ik hiervan vind. Uh, dit is de eeuwige en langdurige discussie over noodweer. Nee, niet inhoudelijk. Maar nou, niet gewoon inhoudelijk. De, de, nou, manier niet de manier van communicatie. De uh, ja, manier nou, van communicatie. Matthijs van Nieuwkerk die ook zegt, ja, van, nou, kom eens met een sterke ja, nou, one Hoor Je hoort dat Benedict Fieke uh, genuanceerd wil zijn. En uh, vanuit de technieken riteneert. Mm -hmm. En die heeft het ook over uh, proportionaliteit van geweld. Wat je toe zou moeten passen. En je zou eerst, uh, als je zoiets hebt, zo'n inbreker, dan ga ik weer, toch weer naar de inhoud, uh, merk ik nou. Ja, gelijk die, je, die nuance in, hè? Ja, die zou je ja. meteen, uh, nou ja, die zou je in eerste instantie door lawaai naar buiten kunnen krijgen. Doet hij dat niet en je wordt aangevallen, hè? er wordt ook gesproken van een wederrechtelijke aanranding van je lijf of je goed. Nou, een inbraak is een uh, aanranding van de goederen, laten we daar mm -hmm. dan maar op houden. Maar je wordt zelf aangevallen, ja, dan mag je je proportioneel verdedigen. Maar dat wil niet zeggen dat je iemand dood mag slaan. Want dat betekent dat je eigen rechter bent. Ja, dat en dan, is het inhoudelijk. Dan wordt het een republiek hier. Dan wordt het toch wel heel moeilijk. Dan toch naar het feit hoe Fick en, en hoe Matthijs van Nieuwkerk ja. heel cynisch zei: ja. ik geef u even alle tijd. Ja. Ja. Stoort u dat, dat er zo wordt. Uh... Ja, ik, ik, ik vind dat vervelend dat dan iemand die uh, genuanceerd wil uitleggen... dat er uh, verschillende maten zijn in uh -huh. het gebeuren, dat die zo wordt onderbroken. En het is zo makkelijk, zoals zo'n prem doet... nou, ze moeten met de fikken van je spullen blijven, anders sla hem maar dood. Nou, dat doet het hem, hè, want dat is heldere taal, ja. dat, is, dat is een duidelijke boodschap. Maar zo zit het dus niet in elkaar gelukkig nee. in het recht. En dan moet je het uit gaan leggen en dan moet je gaan nuanceren. En dan haken mensen te snel af. En zet daar maar eens een one-liner tegen. Nou ja, dat zit zo makkelijk Is die er? Of, nee. of moet je dat überhaupt niet willen? Nee, dan moet je ook durven zeggen dat je dat niet hebt. De, die one-liner is het niet. En die moet je ook niet willen hebben in dit geval. Maar in andere gevallen. Nou, vindt u, mag geval... er best wat meer de beuk erin? Best wat, uh... Ja, wat mij betreft wel. Kijk, als je, je hebt van die one-liners uh, zo'n one-liner van. Uh, ieder beeld is waar, totdat uh, het tegendeel bewezen is. En dan denk ik, ja, dan vergeet je toch één nuance. Een beeld is pas waar als het op feiten berust. En dat vergeten wij in deze tijd. Maar ik vind het geen lekkere one hoor. Nee, nee, Ven. nee. Spijt ja, het is seert, hè. Ja. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Het is er niet, denk ik. Niet. Nee, dat is er niet. Dat wij massaal. is er niet. Zit het gewoon niet in de aard van rechters, misschien? Ja, nou, voor een deel misschien wel. Ja. Ja, je bent, uh, ja, je bent de hele dag met taal bezig. Je bent de hele dag met mensen bezig. En ja, het zijn... Uh, maar dan, dan blijft het wel eigenlijk een, een probleem, zeg maar. Want dan... Ja, waarom? Nou ja, dat... Je kunt er een probleem van maken en kennelijk ja. wordt er een probleem ja. van gemaakt. En uh, dan roepen wij erachteraan: Oh, er wordt een probleem van gemaakt, dus er is een probleem. Ja, maar als het de geloofwaardigheid aantast en het imago aantast, dan heb je toch een, ja. pro een probleem als rechter. Maar de vraag is of het of dat. Uh, nou, je, je moet je afvragen of dat ook op feiten berust. Er is, is, is pas een, uh, een klantwaarderingsonderzoek geweest. Hè? Ik, weet nog niet, ik weet eigenlijk niet zeker of het op dit moment al openbaar is. Maar volgens mij. Nagenoeg openbaar. Vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak ligt rond de 85 procent. Dat is enorm hoog. Ja. Hoger of lager, zowel dan van de politici als van de, dus van de mensen die met, met het recht te maken hebben. Ja. Als van de professionals, dus de advocatuur. Dat verschilt natuurlijk wellicht per rechtbank hier en daar. Uh -huh. hè. Maar in zijn algemeenheid ligt dat enorm hoog. En dat komt denk ik omdat je heel veel tijd besteedt met z'n allen. Om het uit te leggen wat je aan het doen bent. Transparant te zijn, je haalt de mensen ook naar binnen. 8000 bezoekers op jaarbasis. Alleen vrij die bij de rechtbank komen kijken. Ja. En dat is de Bosse Rechtbank. Ja. Dat is dan niet een van de grootste rechtbanken in Nederland persvoorlichting, scholenbezoeken, ja, je legt het uit. Je speelt zittingen na op scholen, je gaat met jongelui in discussie. Maar waardoor wordt dat... Zijn het dan toch de, de politici die het wantrouwen te veel voeden? Want daar is natuurlijk ook veel discussie over gevoerd. Politiek die zijn uitspraak doet, die oordeelt over het oordeel van de rechtbank. Of al bij voorbaat een voorschotje nou ja. neemt of wat de rechter moet gaan zeggen. <Klacht> Daar zit wat in. Hè. Checks en balances uh, zeggen wij dan heel, uh, heel wijs. En dat is dus uh, nou ja, hoe de staatsmachten met elkaar omgaan. Uh, dat zou respectvol en, uh, en met enige afstand moeten. Ja. En uh, dat zie je steeds minder worden. Ja. Het, uh, Het strenger straffen ik, is volgens ik... mij een mooi voorbeeld daarvan. Ja. Het strenger straffen. Want natuurlijk altijd wordt gezegd... Ja. rechters zijn te soft. Terwijl ja. afgelopen weekend... Ja. groot onderzoek blijkt ja. de rechters zijn alleen maar strenger gaan straffen. Ja. is ook zo. Ja. Maar dat hebben die rechters al drie jaar geroepen. Hè. De Raad van de Rechtspraak roept al drie jaar... Beste politiek, beste burger. Nederland behoort tot de top drie van de Europese landen die het streng straft. Maar niemand wil het horen. Nee. Er is een onderzoek wat er aan de grondslag ligt. Daar blijkt het ook uit, dat er wel naar die burger geluisterd wordt. Maar niemand wil het horen. Dus moet er een oplossing komen. Nou, dan gaan we scoren, politiek. Kort, dan denk ik dan kort termijn politiek, hè. Hup, minimumstraffen. Ja. En minimumstraffen en... Uh, bij recidieve uh, verplichte minimumstraffen. En dan denk je, ja, geen één... Een... Voor zwaardere de delicten, ja, he, ja, voor dat... de zwa ja, ja, nou ja, het was eerst uh, tot uh, de delicten boven de twaalf jaar. Ja. Maar de afgelopen weken is al duidelijk geworden... dat het voor delicten met een maximumstraf van acht jaar is. Ja, dus wordt nog en dat veel... zijn er heel veel. Ja. Dat zijn er heel veel. En ah, in die categorie delicten zijn delicten vaak en daders erg verschillend. En dan zou je maatwerk moeten leveren. Dat is uw bezwaar tegen die ja. minimumstraf? Hè? Ja. Je kunt niet zeggen, niet, zeggen, ik, nou, ik als je dit hebt gedaan, ja. dan krijg je die straf. Nee, dat kan niet. Maar dit gaat dus om wel die niet al al twee keer lopen. Bij het rood licht lopen, daar kun je afspraken. Daar, daar, daar ligt ook niemand wakker van. Maar, en je kunt ook nog uh, uh, een wettelijk systeem verzinnen... waarin je uitgaat van minimumstraffen. Maar je moet een rechter, dat vind ik tenminste... altijd de mogelijkheid geven, in bijzondere gevallen... desnodig verplicht gemotiveerd, af te wijken. Maar een gesloten systeem van minimumstraffen, ja dat gaat het niet worden. Daar wordt dit land niet gelukkig van. Ja, maar dat is natuurlijk, mensen denken, ja hij heeft het twee keer gedaan, nou is het klaar met ja, de gozer. Ja, Rap, ja, minimumstraf, ja, klaar. Goed, totdat je eigen zoon dus iets gedaan heeft. Of je eigen familielid. Moet je kijken hoe, dan, hoe, hoe mensen dan plotseling anders genuanceerd worden. Dan maar, komt het dichtbij. Het is zo makkelijk om op afstand te roepen. Je maakt zich er echt boos over volgens mij, hè? Ja, ja ik ben daar nou ja, boos. Nou ja. Ik doe wat bozig. Ja, ja een beetje wel. Ja, ik, ik, ik, ik ben daar ook intens. Ik ben het er intens mee oneens. Ik vind het echt, echt, echt onjuist. En ik vind het ook jammer dat het die kant uitgaat. gaat. Ja. En ik vind het jammer dat er dan niet geluisterd wordt. Terwijl men zegt, we luisteren goed. Maar er wordt gewoon niet geluisterd. En dan denk ik, jongens, kijk nou eens naar de werkelijkheid. Stel eerst je feiten vast. Maar dan ben ik weer te genuanceerd, hè. Want ik zou de discussie aan moeten gaan met dezelfde one-liners. De rechters zijn softies. Mm -hmm. En dan denk ik, nou, kom eens in die zittingzaal. Ja. Luister eens naar lezersjuries die uh, die, die zaken inhoudelijk mee hebben gemaakt... en dan uh, gevraagd worden naar een oordeel. En dan blijken ze vaak nog veel lager te straffen dan die rechter straft. Ja. Maar met zo'n minimum straf is daar onderzoek naar gedaan? Want we, we, we hebben ze toch niet, dat wordt nu niet verplicht gesteld... Is dat onderzocht dan of het wel of niet werkt? En, uh... Nou, in het buitenland uh, zijn systemen van minimumstraffen. Ja. En, uh, en daar zie je dus dat uh, vaak de mogelijkheid wordt gegeven... Uh, in bijzondere gevallen af te wijken. En daar werkt het. En daar waar je niet af kunt wijken... zie je dus dat er toch, uh, door met name bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie... die gaat er dan... Uh, dan zoekt het Openbaar Ministerie een uitvlucht... door een minder feitenlast te leggen... in plaats van een, nou, lang, ja, ja. een zware mishandeling, een gewone mishandeling. Ja, maar en dat dan, is ook zit, de wereld ja, op zijn kop. Ja, dat is ook de wereld op zijn ja. kop. Maar omdat je toch vaak dan uh, in een situatie terechtkomt... dat je een onrechtmatig, nee, een te zware straf... voor dat soort delict, die dader oplegt... Hm. Dus je komt dan in de kroop met maatwerk. Ja. Dus dan ga je uitvluchten verzinnen op een gegeven moment? <coughs> er is onderzoek waaruit blijkt dat men dan uitvluchten verzint. Weet tenminste, de dit ook allemaal? Als het goed is wel, natuurlijk. Als het goed, als het goed is de wel. Ja. Ja. Maar dat zeg ik waarschijnlijk goed, ja. als, het goed ja, als het goed is wel. Ja, als het goed is wel. Ik denk, ik denk dat hij ja. het weet. Maar het lijkt er toch wel erg op dat het gewoon doorgaat. Ja. ja. ja. Maar het lijkt er ook op dat de... de dat de ontsnappingsclausule, dat de mogelijkheid. Uh... Het was een voordigaanse verschijnsel. Ja, ja, ja, nee, dat de mogelijkheid bestaat om in uh, nou, afwijkende bijzondere gevallen af te wijken. En dat er dan een motiveringsplicht voor de rechter komt. Ja. Maar, maar dan ja, wordt daar het is ook weer moeilijk, mee. want als al die rechters dan af gaan wijken. omdat ze al die gevallen bijzonder gaan vinden. ja, dan grijpt de politiek weer in. Anders ja. wordt de politiek ongeloofwaardig. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het dwingt wel een rechter om dan duidelijk ja. uitleg te geven. Waarom ja, maar dat doen we ook al. Dat Alleen dat horen we te, al. we te weinig. Ja, nee, ja. dat moet je lezen. En, en wij moeten het beter vertellen. Ja, dat is de en Het is NN. Zullen we naar wat muziek gaan luisteren, meneer Van der Ven. Want de tijd vliegt. Ja. En het uh, was keuze uit twee nummers, heb ik begrepen. Ja. U, uh, uw eigen muziek en wat hippere muziek hè die u ja. mee heeft genomen. Nou, wat meer eigen tijdse muziek, ja. ja. ja. Hoe kwam u daaraan? Nou, um, ja, het zit een beetje in de familie. Mijn dochter die werkt bij het Openbaar Ministerie. En die is 24 en ik rijd iedere dag met haar naar het werk. En die luistert naar een... Uh, die zit ook die op de rechtbank in Den Bosch, waar u ook als strafrechter... Bij het Openbaar Ministerie. Ja, dus niet bij de... Nee, oké, okay, maar ja, ze werkt ja, wel op ja, de... Ja, bij het, op de het Openbaar rechtbank. Ministerie. Dus, maar dat is een volstrekt andere mm -hmm. gezagsbereik. Dus ik heb er ook verder niets mee te maken dan dat ze meerijdt. En gewoon privé heb ik mee te maken. Kan het zeggen, het is ja. uw dochter, maar goed. Nou, en die draait uh, muziek. En ja, dat heb je met dochters van 24 in de auto. Die zijn dan uh, toch wel de baas. Dus ik hoor uh, de meest uh, moderne muziek uh, in alle variaties die je maar kunt bedenken. Oké, okay. wat heeft u meegenomen? Ik heb meegenomen het uh, nummer. En nou, dat vond ik een mooi nummer toen ik het hoorde. Ik had er ook nog nooit van gehoord tot drie weken terug. Uh, van videogames van Lana Del Rey. The backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say, Get over here and play a video game. In your favorite sundress, watching me get undressed, take your body downtown, honey. I say, You're the bestest, leaning for a big kiss favorite perfume on Go play your video game It's you, it's you It's all for you Every little thing that I do I tell you all the time Heaven is a place on earth with you Tell me all the things you wanna do I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. You do love Singing in the old bars Swinging with the old stars Living for the fame Kissing in the blue dark Playing pulling wild darts And video games He holds me in his big arms Drunken I am seeing stars This is all I think of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 Luna. Praat ik vannacht met strafrechter Nol van de Ven. De muziekkeuze van zijn dochter, die bij het Openbaar Ministerie werkt. Ik moet zeggen, uw dochter heeft in ieder geval goede muzieksmaak. En het is fijn dat u het ook mooi vindt. De tijd gaat veel te snel, concluderen we net al. Zij blijft gezellig na één uur. Maar morgenochtend is het vroeg dag. En aan het werk? Ja, aan het werk als rechtercommissaris. Dat is nog voordat in het vol... in de rechtbank Ja, In de volfase, uh, ja. In de volfase. Wat doe je dan? Nou, daar, uh, wat je dan doet... Eén, daar ligt mijn hart. Dat is eigenlijk het mooiste stuk van het strafrecht. Het is ook wel het meest uh, inspannende stuk van het strafrecht. Wat je dan met name doet is... Uh, toetsen, het ja, toetsen van uh, de inzet van opsporingsmiddelen door het Openbaar Ministerie. Dus het machtige bijvoorbeeld, het, de officier van justitie machtige... dat hij iemand mag afluisteren. Okay. Of dat die afluisterapparatuur in iemand zijn huis mag hangen. Of dat je überhaupt een huiszoeking mag gaan doen. Ja, ja. en over een doorzoeking heet dat, ja, zeg maar huiszoeking. En, en, nou, met die huiszoeking moet je ook mee okay. als rechter. En daar geef je dus leiding aan. Waarom? Omdat je een inbreuk maakt... Door dit soort middelen, dus stappen en uh, op iemands uh, privéleven ja. in, een, in een hele zware mate. Dus dat is weg uit de rechtbank? En, ja, uh, dat is gewoon met nacht, veldwerk, en ontij, uh, met nacht en ontij op pad. Dan heb je piket, uh, noemen we dat. Hè? Net als bij, uh, bij andere vakken. En dan uh, heb je een week piketten En dan kun je ieder moment uh, van de nacht heb je gewoon 24 uur dienst. En wat maakt dat uw hart daar ligt? Meer dan, dan in de rechtszaal zelf? Ja, mijn hart ligt ook in de rechtszaal. Maar dit is, ja, dit is bijna net een jongensboek. Ja, <laughs> laat ik het zo maar noemen. Je, je komt morgens op je werk en je weet, je weet bij God niet wat er die dag gebeurt. Je weet ook niet hoeveel verdachten dat er binnenkomen. Je weet niet welke, uh, voor welke feiten mensen binnenkomen. Als je een beetje de pers bijhoudt, dan, nou, dan kun je, je wel redelijk voorspellen. Uh, maar je weet ook niet wanneer een onderzoek uh, precies klapt. Zoals de politie dat zegt. Hè. Dan laten ze een onderzoek klappen en dan moet... Hup, of, of, of een hete daad, een moord... En dan kom je in een huis waar, uh, ja, waar soms het lijkt dan gewoon ligt. Daar kom je als rechtercommissaris dan ja, bij? Ja, daar kom je als okay. rechtercommissaris dan bij. Ja. En dat en is net je... een jongensboek? Ja, je moet er wel tegen kunnen. Ik net maar, zeggen, Ja, ja, ja maar heftig. het is niet altijd even heftig. Ja. Het is soms wel, uh, wel heftig en dan doet het ook wel iets met je. En dan praat je ook met z'n allen over... Uh, um, en je hoeft niet per se naar binnen als, als er een lijk ligt. Dan is het technische recherche binnen. Maar je moet wel zorgen dat, dat, uh, dat er gebeurt aan sporenonderzoek wat nodig is. Ja. En ja, dat is. Uh, en je, ja, je geeft dan leiding aan de politie. De officier van, dan is er meestal ook wel een officier van justitie of een hulpofficier bij. En je zorgt dat uh, wat in beslag genomen is, uh, dat dat rechtmatig in beslag genomen wordt. En dan zijn er nog bewoners in huis. Dan praat je daar ook mee. Want ja. Stel je maar eens voor dat er uh, een politiemacht naar binnen komt... met vijf, zes man ja. politie. Of iemand belt aan, ik ben de rechtercommissaris commissaris. En dan kom je toch... Ja, kom je met uh, redelijk wat geweld naar binnen. Ja. En soms kom je echt met geweld naar binnen. Dan wordt gewoon de voordeur eruit uh, geblazen. Als iemand vuurwapengevaarlijk ja. is... of een echte grote criminele organisatie... ja, dan neem je geen risico. En dan moeten we even de plooien glad strijken in de communicatie. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja daar kom je, je toch dan... weer wel hele gekke dingen tegen. En wat en is dat, het raarste? En dan ben ik gelijk benieuwd wat u dan... <laughs> uh, wat zoal? Is er iets wat u gelijk te binnen springt? Of niet? Ja, ja, nou het, het, het ergste wat me ooit is overkomen is dat, uh, dat mijn eigen leven in gevaar uh, was. Bij een doorzoeking uh, voorafgaande aan de bossenrellen. Een aantal jaren geleden. Er was iemand doodgeschoten. Ja? En die was doodgeschoten door een agent. Oh ja. En vervolgens kwamen daar... Uh, een aantal vrienden kwamen verhaal halen. En uh, terwijl een doorzoeking in de woning van, uh, van, van degene die doodgeschoten was plaatsvond. En dat ging niet goed. Wat gebeurde er toen? Nou, er werd met van allerlei huisraad gegooid. De, de, de, iemand daarnaast verhuisde. Die, die huisraad stond allemaal buiten. En, uh, en we werden geraakt. En een, een politieagent, uh, echt, echt, echt door, stonden drie politieagenten buiten. En ik ook, ik kon uh, de vier die ik bij me had die zwanger was, kon ik nog net op tijd naar binnen loodsen. En dan sta je voor die deur en die mensen willen naar binnen. Ja, dat is, en dat is de plaats van de delict die onderzocht wordt. Ja, ja. Dus dat gaat niet gebeuren. Ja. Maar één uh, agent uh, die had zijn uh, uh, enkelbanden gescheurd. Een andere agent die had het pistool getrokken. Ik ben er allerlei goederen geplaatst op uh, of geraakt... Op plaatsen waar ik uh, verder op dit moment geen uitleg over wens te geven. Maar had u een iets andere stem kunnen ja, hebben met zo'n idee? Ik kwam het wel op ja. neer, ja. En dat ging er heel heftig aan toe. Ben je dan bang? Uh, ik schijn zo gereageerd te hebben, maar ik weet het niet meer dat de politie me tegen heeft gehouden. Want ik dacht, dit is de dood of de Waleolen. Ja, ja. Dit een is de oefening, dacht ik. Maar dus wel de aanval dan ingezet. Ja. Ja. ja. Hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Dat is afgelopen omdat een van de agenten zijn pistool trok... en de ander had de pepperspray. En op dat moment uh, kwamen de echtgenotes of vriendinnen... van die 30 tot 40 mensen die niet met, uh, mannen die niet meer tegen te houden waren... Uh, die kwamen toch tussen beiden. Hm. En die, uh, ja, die hebben de boel al schreeuwend en, en, en, uh, en uh, duwend en trekkend... Uh, tot kalm te gebracht. Ja, die was heftig. Ik wou net zeggen, nou, ja. ik, ik weet niet wat ja. u morgenochtend te wachten staat. Maar dat wordt één grote verrassing. Dus uh, ik hoop voor ja. u uh, dat het inderdaad iets minder nee. heftig is. Maar uh, ja. het wel spannend blijft. Ja, het is zo jammer. Ik had nog veel met u willen bespreken. Sowieso, uw stijl in de rechtbanken hadden we het ook nog uh, lang over kunnen hebben. Want, maar ik heb wel het idee dat, zoals wij de afgelopen drie kwartier hebben gepraat, nee. de uitgesprokenheid en. Het, de randjes opzoeken en de verdachte af en toe een beetje kietelen, noem ik het eventjes. Uh, nou, confronteren noem ik het. Ja. Confronteren. Gewoon, Je niet voor de gek laten houden. Met ja. respect En ook vraagteken stellen he? bij iemand zijn ja. verhaal. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is ook wel iets wat u kenmerkt volgens ja. mij. Hè? Nou, wat... anders kom ik gewoon een keer terug. Nou, ik, uh, ik ben voor. We gaan <laughs> ja. er gewoon een pleidooi voor houden. <laughs> Mag ik u in ieder geval heel hartelijk danken. Geen dank. Nol van de Ven was mijn gast vannacht in het kader van de Nacht van de Rechtsstaat. En we hebben het uh, volgens mij goed gesproken over de rechtspraak. En hopelijk ook wat misverstanden uit de weg geruimd. Straks na één uur, dan wil ik het met u hebben over straffen. Maar dan niet zozeer alleen maar in de rechtbank, maar gewoon straffen in het algemeen. Hoe werd u vroeger thuis gestraft? Hoe straft u? Dat kan zijn op een sportveld, dat kan zijn op school in de klas... dat kan wel zijn bij de politie of in de rechtbank... of gewoon thuis in de gezinssituatie. U kunt bellen na 1 uur, of nu al, 0800-1121. Dus 0800-1121. Spreken wij elkaar na de klok van 1. Tot zo.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 Dat begrijp ik. Maar u hebt daar geen moeite mee? Nee meneer. Die persoon van gisteren is er al. Hij stond al voor de deur. Jongen, jongen. Wat een boeken. Welkom hier. Slostra. Je parle toutes lange, ik excepté la langue française pas que c'est une langue difficile. Ja, dat weet ik. We hebben elkaar gisteren ontmoet. Maar uw naam was Koning.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 Daar zul je rekening mee moeten houden. Gaat u nou eens even na. 19 afleveringen in 7 jaar. Vraag ik 6. Dat is 25 kaarten per jaar. Terwijl Van Yperen maar 4 kaarten per jaar kan verwerken. 2 voor je Haan en 2 voor ons. Alleen Van Yperen heeft al 100 jaar nodig. Dan stellen we nog een tweede tekenaar aan. Nee, dan moeten we nog 12 aanstellen. Dat is alleen nog maar de tekenaar.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 Moet een T zijn. Daarmee zijn de notulen goedgekeurd met dank aan de secretaris. Punt drie van de agenda. Ingekomen stukken, meneer de secretaris. Er is bericht van verhindering van de leden Boukema, van Bohemen en Roziers. De heren Boukema en van Bohemen wegen ziekte. De heer Roziers, omdat hij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 mededelingen over de werkzaamheden van het bureau. Meneer de secretaris, alweer. Graag, mevrouw de voorzitter. Betrokken bij de oprichting van twee werkgroepen. Eén voor het volkskarakter en één voor het nieuwe werkgroep. Voor de samenstelling van een Europese samenstelling van een vragenlijst voor heel geïnteresseerd getoond